Een tekst die zei, zie wie verlos zijn volk? Ja. ja, wij verlossen volk. En er is niemand anders die zijn volk verlost dan Jawe, onze God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. En waar we door de Gods genade delen aan hebben gekregen. We zijn als, ja, als christelijke achtergrond. Niet in de plaats van Israël gekomen, we herkennen de. Vervangingstheologie helemaal niet. Er is maar één volk waar God een verbond mee gemaakt had. Abraham, Isaac, Jacob en gans Israël. Hij heeft voor de Siene ingestaan en ja gezegd tegen het verbond. Het feit dat wij gekocht en betaald zijn door het bloed van Yeshua... zijn we door de doop heen opgestaan in een nieuw leven... en we zijn toegevoegd in dat volk van Israël. Je zou dus wel kunnen zeggen wij behoren tot Israël. Dus als God en zijn profeten spreken tegen Israël... dan buigen we voor dat woord en zeggen we amen... Daar horen we bij. Dus zoals God zijn volk onderwijst... en waar nodig corrigeert... zeggen we eenvoudig amen. Durft u de amen op te zeggen? We zijn dus niet in de plaats van Israël gekomen. Er is geen vervangingstheologie. We hebben deel gekregen aan de verbonden... die God sloot met Abraham, Isaac en Jacob. En dat is puur genade van God. En de kostprijs daarvan was het leven van zijn eigen zoon. Het verzoenend bloed van Yeshua. Dus... Die laatste, of een van die teksten van die prediking. Zie ik verlos mijn volk. Daar ging het om. Daar stond namelijk in Zacharias 8, vers 7. Zo zegt Jabeel der Heerschare, Zie ik verlos mijn volk. Oh ja? Ja, waar vandaan? Uit het land van de opgang, de ondergang der zon. Dus waar deze volk ook vandaan haalt. Het is vanaf de opgang van de zon tot aan de. ...ondergang van de zon. Hij haalt uiteindelijk zijn volk terug... ...uit heel de wereld. Waar ze ook zitten. Hoe dat moet gebeuren... ...ik heb er geen wijsheid voor. Voorlopig zitten er 7 miljoen, geloof ik, in Israël... ...en zijn er nog 7 miljoen verdeeld over de hele aarde. Dus er moeten nog minimaal 7 miljoen bij. En ik hoop ook dat wij nog een plekje kunnen vinden. Maar ik heb ook gezien hoe groot dat echt, het echte Israël gaat worden... ...wat God aan Abraham beloofd heeft... Dat gaat vanaf de Nijl tot aan de Eufraat. En dat gaat vanaf de zee tot aan de zee. Saudi-Arabië, heel dat gebied. kunnen je, je niet voorstellen als dat dadelijk weer helemaal begroeid zal zijn met gras, met bomen, met planten. Maar hij zal de woestijn laten bloeien en ruimte maken voor zijn volk. Uiteindelijk zal Yeshua komen en vanaf Jeruzalem heerschappij op zich nemen over de hele wereld. Er zullen zelfs uit de hele wereld gezantschappen komen om van uw heerlijkheden te, pre te, te presenteren in Jeruzalem. Wat een dag zal het wezen als het gaat komen. Maar het gaat komen. Wij zijn mensen die uitzien door het woord van God naar de toekomst want wat God gezegd heeft. Zo zal het zijn. Kunnen we het al zien? Nee. We zien het met geloofsogen, want zo heeft de Heer gesproken. En zo zullen we ook in het geloof kunnen sterven, wetende dat op grond van de belofte van de Heer ook een opstanding zal zijn uit de dood. En die zal zijn als de Messias komt. Het zal een wonderbare ervaring worden. Eén ding is duidelijk. Veertien dagen terug was dat de kern van de prediking. Zie, ik, zeg Yahweh, verlos mijn volk van de opgang tot aan de ondergang van de zon. Dat is dus vanuit de hele wereld. Ja, zegt hij. En ik heb de ik maar onderstreept, dat je goed weet wie is ik. Hier spreekt hij over onze God. Ik, Yahweh, breng hen terug. En zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Dat, dat wil toch elke is er niet, elke jood wil dit toch of niet? Ik ben geen jood, maar ik ben wel toegevoegd. Ik heb datzelfde verlangen. Er komt dus een dag dat hij ze bij elkaar gaat brengen. Binnen Jeruzalem gaan we wonen. Ja, zegt hij, zij zullen mij, Jaweh een volk en ik, Jaweh zal hun tot een god zijn. Hoe? In trouw en in gerechtigheid. Nou, als je hier geen halleluja van roept, weet ik niet. Dit zegt hij gewoon. Amen. Dat zegt een profeet, Zachariah, een van de laatste profeten. Zachariah, Malachi is de laatste. En dan zijn er 400 jaar geen profeten meer in Israël. Dus na Malachi, 400 jaar geen profeten meer in Israël. De eerste die opstaat daarna, wie was het ook alweer? Johannes de doper. Hij was de Elia die komen zou. Iedereen kijkt uit naar Elia, maar niemand zag Elia. Totdat Yeshua ons vertelde. Hij is de Elia die komen zou. Er kwam niet Elia in persoon. Maar er kwam een persoon met de boodschap van Elia. Wat was de boodschap van Elia? Bekeert u. En wat deed Johannes de doper? Hij riep het volk op. Bekeert u en laat je dopen. Want de Messias komt. Hij die na mij komt. Ik ben niet waard om zijn schoenen los of vast te maken. Hij ze maar daarop uitziende. En het wonderlijk is. Degenen die door hem verdoopt werden, op een dag komt Yeshua zelf naar het water. En dan zegt hij, ik wil gedoopt worden. Maar Johannes de doper door de geest van God verlicht, die zegt tegen Yeshua... Hij zegt, u moet niet van mij gedoopt worden, ik moet van u gedoopt worden. Nee, zegt Yeshua, kent u zijn antwoord nog? Al dus betaalt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Zelfs Yeshua in wie geen zonde was... Noemt dit, alle gerechtigheid dient vervuld te worden. Dus hij liet zich dopen door Johannes de doper. Amen. Zelfs Joshua, die zonder zonde was... en die natuurlijk ook nog besneden was, want dat was van een jood. Hij is binnen de hele traditie groot geworden. Zelfs hij moest gedoopt worden. Ik breng hen terug, zegt vader. Binnen de muren van Jeruzalem zullen ze wonen. Ze zullen mij, Yahweh, ja, tot een volk... en ik, Yahweh, ja, zal hun tot een god zijn... En er is maar één God. Ja, nee. Hij zegt, ik zal in God zijn, in trouw en in gerechtigheid. Alleen al die woorden trouw en gerechtigheid. Lieve mensen, wat hebben we dat nodig? Nou, daar waren we vorige keer over bezig geweest met elkaar. Ik denk, ik zet het vandaag door. Onder een ander thema. Zo zullen de uit spreken. Uitroepteken heb ik het maar genoemd. Ik wist er niks anders, niks beters van te maken. Dus de komende teksten die we gaan lezen, moeten daarheen wijzen, zo zullen de verlosten spreken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoals de profeten gesproken hebben, vanaf Mozes tot welke profeet of welke man gods dan ook. Dat die woorden die zullen zo ons deel moeten worden, tot wij gaan spreken als Mozes en als de profeten. Want zoals die spreken, zo spreekt Yahweh. Wij zouden toch geen, geen ander woord meer moeten spreken... ...als dat we hebben gehoord van Mozes en de profeten en van Yeshua. Dus vandaar dacht ik, nou dat pakken ik toch het beste op. Zo zullen de verlosten spreken. Oh ja, hoe? Luister goed. Psalm 107, zegt de psalmist... ...we hebben nog niet zo vaak uit de psalmen gesproken... ...maar ik denk, ik zal eens even tien versen eruit halen. De psalmist die zegt, looft Jahweh, want hij is goed. Amen? Ik zal het nog een keer zeggen, dan kan je aan me zeggen. Loof Yahweh, want Hij is goed. Amen. amen. Nog te weinig vind ik. Eerlijk, eerst eerlijk. Loof Yahweh, want Hij is goed. Amen. amen. Zo gaat het. Dan mogen we de hele dienst volhouden. Want Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Onze God verandert niet. Ook al zijn wij nog zo goddeloos, Hij verandert niet. Hij heeft zijn zegen en zijn vloek uitgesproken en dat is de hele balans van de schepping. Wandel in zijn zegen. Fantastisch om in zijn zegen te wandelen. Je moet hem eens leren kennen en dan nog bij jezelf denken: laat ik nou eens even een dag goddeloos gaan doen. Laat ik nou een, een halve dag dan maar. Je kraakt toch geen uur voor elkaar. Je schaamt je een ja, tien slagen in de rondte. Zelfs voor een ellendige gedachte die je hebt over iets, schaam je je al. Als je haar de Yahweh gaat leren kennen, dan krijg je een hele andere relatie van binnen. Want je hebt God leren kennen. Dit is het eeuwige leven. Kent u nog de uitspraak van Yeshua? Handel 17, vers 3. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen. Wie? De enige waarachtige God. Dat is Yahweh en de zoon, Yeshua de Messias, die ga je gezonden hebben. Daar is ons eeuwige leven in. Dat is een bijzonder leven wat wij hebben. We hebben gemeenschap met de vader. En zoals Don het altijd zegt, wat hebben we nou? religie of hebben we een relatie? Ik hoor het Don elke keer zeggen. Die man die vergeet ik nooit meer. Nee toch? Wij hebben een relatie. We zijn geen religie. Religie is helemaal niks. We hebben een relatie met God. We hebben hem leren kennen. En Yeshua heeft gezegd dat we daardoor gezegend zijn. Nou, hij gaat verder... Want het is natuurlijk zo, looft Yahweh, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Dat de verlosten van Yahweh zo spreken, die hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost. Vind je dat ook niet mooi? Wat heeft hij met ons gedaan en wat heeft hij met zijn volk gedaan? De verloste van Yahweh, dat ze zo spreken... Hij die een uit de macht van de tegenstander heeft verlost. Ja, want Yahweh is goed. Heeft het volk het verdiend dat ze verlost werden? Echt niet waar. Israël heeft hetzelfde probleem als u en ik. Zelfs al zijn we toegevoegd aan Israël... dan zijn we bij dezelfde soort mensen toegevoegd. Met dit verschil dat Israël een verbond had met God. En wij hebben door... Dus heen, deel gekregen aan dat verbond. Nou, lieve mensen, dat de verlosten, wij mogen met Christus tot de verlosten behoren, dat de verlosten van Yahweh zo spreken, dus ook wij. Hij uit de macht van de tegenstander ons heeft verlost. Die tegenstander, kent u hem nog? Of kent u hem niet? Even die weghalen. Wat was ook je tegenstander? Wat is ook weer een tegenstander in de grondwoord? Kennen we nog een ander woord wat tegenstander was in de Bijbel? Satan. Satan. We hebben er in de tijd heel wat over gesproken, over Satan, de tegenstander. Maar die Satan als tegenstander, die had toen de tijd te maken dat onze Abba Yahweh zijn engel stuurde naar Bilian. En dat de engel des heren zegt tegen Bilian, ik ben uitgetrokken tegen u... Als uw tegenstander. En toen gebruikte hij Satan. Wie was er nou Satan in die periode? De engel des heren die uitgezonden werd naar Biliam Om aan te spreken op zijn goddeloos gedrag. En zijn verlangen om geld te verdienen door het volk van God te vervloeken. Wie krijg je dan als tegenstander? Dat is God. Alleen wij hebben in onze christelijk denken over Satan een hele andere vorm. We zetten een hoofdletter ervoor, S voor een naam. Het wordt een persoon. Het wordt een persoon die tegenover de Godheid staat. Terwijl we hebben geleerd, er is maar één God en dat is Yahweh. En buiten Yahweh gebeurt er niets. Hij stuurt zelfs een engel en die zegt, ik ben tegen u gekomen als u tegenstander als Satan. Maar hier staat tegenstander als Tsar. Een heel ander woord. Wie zijn nou de tegenstanders waarvan Jabez zijn volkst heeft, dat volk Israël? Ze zijn niet verlost van Satan, daar hebben niks mee te doen. Het wordt 54 keer vertaald met tegenstander, 13 keer met vijand, 10 keer benauwd. Het gaat dus gewoon om de volkeren rondom Israël. Israël heeft een goddeloos leven. Ze wijken steeds verder af. Uiteindelijk worden ze overwinnen door de goddeloze volkeren. Want ze zijn de goden van de volkeren gaan aanbidden. Oké, okay, als dat je God is. Nou, dan zal hij ook over je heersen. Zo werden ze onder de voet gelopen door alle volken die rondom Israël liggen. Uit de landen heeft hij hen verzameld. Van het oosten, het westen, het noorden en van de zee. Dus waaruit verzamelt hij ze? Uit de landen die rondom Israël liggen. Uiteindelijk brengt hij ze terug naar Jeruzalem. En waren er, zegt de psalm... Let op. Er waren er die dwaalden in de woestijn. Op een eenzame weg. Een stad ter woning vonden ze niet. Hongerig waren ze. Ja, dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Dat is beeld van het volk. Hulpeloos toch of niet? Maar hoe heeft Yahweh hun gezegend in die woestijn? Zelfs met kakkels, met brood, met manna, met alles wat ze nodig hadden. En nog wisten ze te mopperen. Hij heeft ze naar Sina ingeleid om daar een verbond met ze te sluiten. Een schitterend verbond. En binnen de kortste keren wordt het verbond kapot gemaakt. Mozes moet de tafels verpletteren. Opnieuw wordt het verbond gemaakt. En omdat ze zo mopperen, in plaats van in drie maanden door te lopen naar Canaan, het beloofde land... Moeten ze veertig jaar in de woestijn ronddraaien. Zodat alle oudjes die uitgetrokken waren boven de twintig zouden sterven. Maar God is trouw. En zijn nageslacht is ingetrokken. Onder leiding van Joshua. Jehoshua, Joshua. Lieve mensen. Psalm 107 vers 16 zegt. Toen ze dus in die dorre droogte en in hun lenden zaten. Zij riepen tot Yahweh in hun benauwdheid. Want uiteindelijk als je van zijn weg afgaat, kom je in benauwdheid. God spreekt door ons geweten heen, en we weten dat we fout gaan. Maar, zegt hij, hij redde hen uit hun angsten. Dus benauwdheid en angsten, hoort wel bij elkaar. Uiteindelijk weet je door je goddeloos gedrag ook niet meer wat de weg, de weg is. Ze hebben 400 jaar in Egypte vertoefd. He, 400 jaar. Hij redde hen uit hun angsten. Ja, zegt vers 7. Hij, Abba Yahweh, deed hen, het volk, treden op een effen weg. Om te gaan naar een stad ter woning. Hey, zo uit Egypte. De woestijn door. En hij noemt dat ook nog een evenweg. weg. Op naar het beloofde land. Op naar uiteindelijk Jeruzalem, De stad van vrede. Waar de tempel gebouwd zou worden. Waar David zou komen. Nou, zegt de psalmist, dat ze ja wel loven. Waarom? Om zijn goede tierenheid. Ja, waarom? Om de wonderen aan de mensenkinderen. Waarom zullen we ja weer loven? Precies wat er staat, lieve mensen. Onze goede tierenheid, ook aan ons bewezen. En aan de wonderen aan de mensenkinderen. Want daarvan is de Bijbel vol geschreven, Opdat we kennis zouden nemen van zijn woord. Het zouden geloven en aanvaarden en zeggen, dat is onze God. Hebben we een wonder nodig? Hebben echt wonderen nodig. Het feit dat we hier met elkaar zijn is al een wonder, vindt hij ook niet. Uit zo'n enorm stuk christenheid, dat de Heer ons samenbrengt om gewoon naar zijn Torah te gaan leven. Ook al zeggen mensen, je kan niet door de wet leven, je wordt niet door de wet gered. Natuurlijk niet. Ook de Nederlandse wet redt ons niet, we rijden gewoon rechts. Je moet het ook niet echt anders gaan doen, dan heb je een probleem. Gewoon in het koninkrijk van God hebben we leren lezen wat de normale weg is om te wandelen voor het aangezicht van God en vrede te hebben. Moeder luister, zei dat ze ja loven, zijn goede tierenheid, zijn wonderen aan de mensenkinderen, omdat, waarom? Nou zegt hij, omdat hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met goede vervuld. Waarom zullen we... Al een jaar loven. Vind je dat geen mooie uitspraak? Ik heb er maar uh, nu nog tien versen uitgehaald. Je moet die psalm eens helemaal lezen thuis. En elk vers moet je lezen en gaan toepassen op het geloofsvertrouwen wat we hebben geleerd. Dan zul je zien, binnen, de, binnen een half uur wordt je geloofsvertrouwen nog groter. Dus ja, maar dat is onze God. Vreugde om dat te doen. Omdat hij de dorstende ziel, we hebben ook gedorst naar gerechtigheid en gelaafd. De hongerende ziel heeft hij met het goede vervuld. Tweede van de tien versen. Er waren er, broeder en zuster, in donkerheid en diepe duisternis. Ze waren gebonden in ellende en ijzer. En waren er? Misschien hoort u er niet bij, hoewel ik denk van wel. Maar ik hoor erbij. Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis, gebonden in Ellende en ijzer. Dus donkerheid en diepe duisternis... synoniem aan ellende en ijzer. We waren echt gebonden... in onze zondige natuur. In onze neigingen die we hadden naar het kwaad. Onze eigen ik te laten prevaleren... boven de anderen. We leefden voor onszelf. Prijst God dat daar verandering in gekomen is... dat je nu wil leven voor die ander. Je wilt hem dienen, je wilt hem liefde geven. Je wilt gemeenschap met de mensen hebben... met je broeders en zusters... om elkaar op te bouwen tot die tempel in de geest... Want de Heer die heeft niet voor niks gezegd, gij zijt het huis gods. Amen. Gij zijt het huis gods, gebouwd in de geest. Schitterend om het te beseffen. Nou zegt hij, ze waren in donkerheid en diepe duisternis, gebonden in ijzer en ellende en ijzer. Waarom? Nou, omdat zij de woorden gods hadden weerstreefd En de raad van de Allerhoogste versmaat. Dit lijkt wel een beetje een gifmeerde preek. Maar dat, Wat goed is, is goed, hè? Wat goed is, is goed. De woorden Gods is hetzelfde als de raad van de Allerhoogste. Dat wat God spreekt, zijn woorden, dat raadt hij ons aan. En als we dat weer streven, de woorden van God, dan versmaden we dus de raad van de Allerhoogste. Je kan het niet mooi zeggen. Het staat dubbel de dwars, maar in één zinnetje. Luister goed. We hadden hem dus de Allerhoogste versmaad had hij, Yahweh, hun hart door moeite vernederd. Oh. Zij struikelde en er was helemaal geen helper. Het is net als een ondeugend kind, als hij maar blijft vervelend zijn, dan komt er een dag, dan zegt die vader, oké, okay, laat hem eens even laten gaan. Tot hij in die ellende en in die gebondenheid zit, en ineens begint hij te schreeuwen, lieve mensen, ja... Maar dat doet hij pas als hij goed vernederd is. en net als de verloren zoon. varkensvoer te eten krijgt. en dan bij zichzelf denkt. jongen, jongen, jongen, de slaven bij mijn vader hebben het beter als ik. Laat ik opstaan, laat ik naar mijn vader gaan. en zeg: Vader, ik heb gezondigd. Die verhouding die hebben wij tot onze hemelse vader. En dat gaan we ons beseffen zodra God ons genadig is. en hij gaat het openbaren in onze geest. Denk erom tot in de redding van uw leven. de eerste stappen door vader gezet zijn. Wist u dat? Wij denken wel eens dat we ze goed zijn, maar de eerste stap is door God gezet, want Hij heeft ons zijn woord laten verkondigen. En we gingen beseffen dat we hulp nodig hadden. We waren niet die toffe binken zoals we vroeger dachten. Hij, Abba Yahweh, heeft hun hart door moeite vernederd. Wie heeft die harten vernederd? Onthoud het goed! Abba Yahweh heeft onze harten vernederd, omdat we in goddeloosheid wandelden. En hij doet dat niet om je te vernietigen, hij doet dat om je in een positie te brengen tot je uiteindelijk zal roepen. En dan zegt hij tegen Gabriel, eindelijk zeg, die Willen die ligt te roepen, nou ga dan maar helpen, Hij op zitten wachten. Zo werkt het bij vader. Hij vernedert ons niet om ons te vernederen, maar hier staat het toch wel heel heftig. Hij heeft hun hart door moeite vernederd, zij struikelden en er was geen helper. Goed, wil je eigenlijk nog wel meer horen? Hè? Klinkt natuurlijk helemaal niet leuk. Maar we komen eruit dadelijk hoor. Dan dus zou je zeggen, prijs de Heer. Toen riepen zij tot wie? Tot Yahweh in hun benauwdheid. En hij, Yahweh, verloste hen uit hun angsten. Wanneer kwam de hulp? Als ze met de neus op de grond liggen... En zeggen, oh onze God, wat hebben we uitgevreten, help toch alstublieft, we hebben geen adem meer om te leven. En dan zet God zijn engel en dan komt Gabriel of een andere engel en dan gaat hij ze redden uit hun benauwdheid en dan gaat ze verlossen uit hun angsten. Hier moeten we het over hebben vanmorgen, maar we zijn er nog maar net mee begonnen. Het zijn zulke mooie aanhalingen die die profeet Jezaja maakt daarover... Je gaat van Jezaja, dit is niet Jezaja, maar die gaat nu komen. Van die Jezaja, daar ga je helemaal van houden. Wat een man is die Jezaja en die Jeremia geweest. Hoe die tegen dat volk gesproken hebben. In periodes periode dat ze zo goddeloos waren. Tot ze voorbereid moesten worden om naar Babel eruit geslingerd te worden. Om daar 70 jaar te vertoeven. Maar God is genadig, hè? Nou, zegt hij, zij riepen tot mij in hun benauwdheid... En Yahweh verloste hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de donkerheid, hier uit deze donkerheid, en de diepe duisternis, de diepe duisternis, en verscheurde hun banden. Want ze waren gebonden in ellende en in ijzer. Hij heeft dus die banden verbroken, omdat ze riepen tot Yahweh. Zullen jullie het ook altijd doen? Je hebt echt niet je voorganger nodig of je oudste. Als het moment komt dat je moet roepen, moet je gewoon roepen. Want hij hoort. Hij zendt je in een engel waar zelfs je oudste niet eens kan komen op de plekje. Niet eens van je weet. Je hebt een relatie met vader en we moeten tot vader roepen. Hij voerde hen uit, uit donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden. Schitterend. Toen ik dat las over dat verlossen uit die angst. Want hij verloste niet gelijk van die vijand. Waar ze zich vrijwillig aan overgeven en aan hun goddeloze levenswijze. Nee, hij verloste uit de angst. Ik denk, hé, hey, ik ken er nog eentje die uit de angst verlost is. Moet je luisteren. De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt... Tijdens zijn dagen in het vlees... Hier gaat het over Yeshua. Tijdens de dagen dat Yeshua in zijn vlees wandelde... Heeft hij, dat is Yeshua... Gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem. Dat is Yahweh... Die hem, Yeshua, uit de dood kon redden. En hij, Yeshua, is verhoord uit zijn onthouden. Uit zijn angst. God had hem toch zo weg kunnen halen voor, bij Gethsemane. Maar hij werd weggebracht om aangeklaagd te worden en daarna gekruisigd. Hij ging zijn gewisse dood tegemoet... Kunt je het voorstellen dat Yeshua, de zoon, de enige geboren zoon van God, angst heeft? Als we moeten bedenken wat we vroeger over hem geleerd hadden. Hij is zelf God, zeiden ze vroeger. Nou, dan wist hij toch precies wat er ging gebeuren. Dan ging hij met zijn armen over elkaar ging hij en ging niet mee. Hij heeft echt een strijd gestreden zoals wij. Mens, uit een mens geboren. Yeshua had angst. Yeshua die had angst. En daar moest hij uit verlost worden. Om uit die klem van die angst te komen, die zucht te laten en de weg te gaan. En hij ging de weg tot het einde toe. Tot zijn dood toe. Yeshua is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, ik zet het er maar steeds achter, Yeshua, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd... Uit hetgeen hij heeft geleden. Wij vinden het ook moeilijk om te lijden. Om klappen te krijgen, tegenstand te krijgen. Als je de waarheid verstaat en je wil de waarheid gaan doen... dan krijg je de hele massa die achter je zit... waar je jaren mee samenkomst hebt gehouden. Je zegt, gut, ga jij sabbat vieren? Ben jij wettisch, denk je, dat je gered gaat worden door de sabbat vieren? Nou nee, echt niet waar, maar dat is de dag van wat? Ja, gaat daar weg, joh. Wettisch ben je dan? Enfin, er zijn een heleboel dingen, die hebben we ervaren met elkaar... Daarom komen we uit de christelijke achtergrond met christelijke dogma's. En of je nou protestant was of niet, we waren zo roos als de paus. Want we hebben nog steeds als protestanten geluisterd naar Rome. Anders hadden we nooit de zondag gevierd, hadden we geen kindjes gedoopt. Hebben we, al die dingen hadden we niet gedaan. Nu kennen we de waarheid. En zelfs Yeshua die zegt, mij dient om alle gerechtigheid te vervullen. Er zijn zelfs mensen die zeggen, ja maar Yeshua is toch gedoopt, hoeven wij niet meer te worden. Hij is in onze plaats gedoopt. Allemaal kronkeltjes in het denken van de christelijke theologie. Hij, Yeshua, hoewel hij de zoon was, heeft de gehoorzaamheid geleerd. Hij moest dus in zijn dertig jaar gehoorzaamheid leren. Eerst van zijn moeder. Mama die zegt, ga je de bordjes wassen? Mama die zegt, ze heeft het ook wel gedacht. Dat is een hoor. Nee, het is goed dat je mama helpt. Oké. Okay. Hij moest gehoorzaam leren worden. Hij heeft zijn hele weg gewandeld om gehoorzaam te worden. Uiteindelijk werd hij zo gehoorzaam, hij zat al bij de, bij de leraren in de tempel. Terwijl zijn vader en moeder hem kwijt waren. Kent u hem nog herinneren? Toen zat hij al dagen in de tempel. Want hij wilde toch goed weten wie zijn vader was. En dat wist hij. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd, broeder en zuster, en wij ook. Wie van ons was er nou in één keer 100 gehoorzaam? Helemaal niemand van ons. We moeten het allemaal leren. En er zijn mensen die komen nieuw en die gaan ook beginnen te leren. Maar vanaf de dag dat ze binnenkomen, zijn ze volkomen gelijkwaardig aan elkaar. Alles wat die binnenkomt, is gelijkwaardig voor het aangezicht van de Heer. Nou, lieve mensen, hij moest gehoorzaamheid leren door hetgene wat hij zou leiden. En toen hij, Yeshua, het einde had bereikt, is hij, Yeshua, voor allen voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Halleluja! Het is wel de wat hij gedaan heeft, tot aan het kruis, zijn graf, zijn opstanding, zijn hemelvaart, aan de rechterhand van de Vader, in het allerheiligste van het hemelse heiligdom, want dat is het ware tabernakel, de aardse tabernakel is een schaduw. Die is van een tent gemaakt, of van steen, of wat dan ook. Maar het is een schaduw van de ware tabernakel, waar Yeshua ingegaan is als hoge priester. Eenmaal in het jaar ging de hoge priester naar het allerheiligste. En er werd verzoening gebracht voor alle zonden die dat hele jaar bedreven waren. Als de hoge priester na de dienst verricht te hebben uit de tabernakel kwam, was er een uitbundige vreugde. Want alle Israëlieten lagen in hun stammen rondom die tempel. Want alle zonden en schuld was weggedaan. Ze waren volkomen vrij. Ze konden grote verzoendag, alles kan je weer vieren. Dat is toch schitterend wat erbij is? He? Hij, Jeshua is voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Door God aangesproken als hogepriester naar de orde van Melchizedek. Door God is hij aangesproken als hoge priester en Hij heeft de plaats gekregen, hoewel die helemaal geen levit was. Hij kwam niet uit de stam. Nee, hij is door God aangewezen op dezelfde wijze als Melchizedek is aangewezen door God. En priester was. Laten we maar naar Jezaaien gaan. Het zal te dien dagen, broeder en zuster. Te dien dagen. Zou het naar ons toe verwijzen te dien dagen. Het zal te dien dagen geschieden. dat de Heere. wederom zijn hand opheffen zal. om los te kopen. de rest van zijn volk. die overblijft. Van Assur, Egypte. Patros, Ethiopië. Elam, Sinjar, Hamad. en de kustlanden der zee. Leuk hè? Zijn weer die landen die rondom Israël liggen. Ook vandaag nog. Hij zegt: ik zal de Heere. Hier heb ik bijgezet Adonai, want meestal staat heren met hoofdletters, weet je nog, in de, in de, in de Bijbel. En dan, omdat het in hoofdletters staat, verwijst het naar j -H -H. Maar hier staat niet met hoofdletters, hier staat met kleine letters. En daar staat gewoon Adonai. Normaal zie je in je Bijbel staan, heren, heren. Dan is het Adonai, Yahweh. Maar hier staat toevallig alleen maar Adonai. Ik denk, hé, hey, dat komt niet zo vaak voor, laat ik het laten horen. Hier staat dus dat Adonai, dat is natuurlijk Yahweh, wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk. Er is dus een rest, een overblijfsel. Er is anders staat het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Er is een overblijfsel van het volk van God en we praten in de eerste plaats over zijn volk Israël. En niet alleen maar één stam, maar alle stammen van Israël. Want God heeft een verbond om ze los te kopen. De rest van zijn volk die overblijft. Er is een overblijfsel, ook vandaag de dag. Er zitten er nog maar 7 miljoen in Israël en er moeten er nog 7 miljoen komen. En ik wil ook nog. Dus hoe dat gaat gebeuren, al moet het namelijk dood en de opstanding. Maar ik denk dat we er zullen komen. Hij, vers 12, zal een banier opheffen voor de volken. Hij. Wie is dat? Dat is Abba Yahweh. En de verdrevenen van Israël gaat hij verzamelen. En de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. Oh ja, Het volk dat overblijft. Hij gaat een benier opheffen voor de volkren van de wereld, die overblijven. Dus Abba Yahweh heft de grote benier op en dan gaat er wat gebeuren om de verdrevenen van Israël te verzamelen en de verstrooide dochters van Juda. Hij praat over Israël. Hij praat over Juda. De tien stammen... en de twee stammen. Wat zegt hij zes? Beschitterend, amen. 48 is al begonnen. We zijn er getuigen van. Daarom denk ik nog wel eens een keer... degenen die in die periode geboren zijn. Want in de ene generatie... denk ik ook tot het einde zal zien. Daar hoop ik op. Gemiddeld worden we 70 tot 80 jaar. Dus wie weet zien we het in de komende jaren gebeuren. Zo niet... ...dan zullen we de Heer ontmoeten in de opstanding. Hij praat hier over Israël, de tien stammen... ...en ook nog eens een keertje over Juda, de twee stammen. En dat is wonderlijk, want dan zegt hij in vers 13... ...dan zal de afgunst van Ephraim. ...wie is nou weer Efraim? Is dat een ander? Ephraim staat synoniem met de tien stammen. De tien stammen in de verstrooiing... ...en ik denk wel eens een keer... Wij zijn ook toegevoegd aan Israël. We zullen best wel binnen die stammen zijn toegevoegd. Maar, zegt hij, de afgunst van Ephraim. Efraim was een zoon van Jozef. Hij hoorde gewoon tot het nageslacht. Maar Ephraim was natuurlijk een beetje bijzonder. Want Ephraim is niet in een Jodin verwekt. Of in een Israëlische vrouw. Hij is verwekt in... De dochter van een... Van een heidense priester. Asnat. Het was de dochter van een priester die afgoden offerde. Hoe is het mogelijk, zeg? Ja, het is mogelijk. Daar vind ik het wel fijn om Efraim te weten, want ook het nageslacht van Efraim kan aan dezelfde verbonden deel hebben. Zij, staat er, de afgunst van Efraim zal verdwijnen. Zij die juda benauwen zullen uitgeroeid worden. Wie benauwen juda? Is het niet de hele wereld met hun legers naar Israël toe? Juda, hoofdzakelijk is dat Juda wat daar zit. Ephraim zal niet afgunstig zijn op Juda. Dus die tien stammen die nog moeten komen, zal niet afgunstig zijn op Juda. En Juda zal Ephraim niet benauwen. Nou, dat moet heerlijk zijn. Als al die stammen van Israël samen zullen komen in Jeruzalem. De stam van Juda, die zal niet te zeggen tegen die, die stammen... Jullie zijn zo goddeloos geweest, jullie waren nog erger dan Sodom en Gomorrah. Hoe oh, zeggen dan die tien stammen? Hey, jullie zijn er ook niet beter afgekomen, hè? want jullie hadden het nog erger gemaakt dan wij allemaal. Want dat staat in het profetisch woord. Nou, ik denk als we dadelijk samen zullen zijn, tot we elkaar zullen knuffelen. En tot we zeggen, jongens, wat hebben wij een leven achter de rug. Wat een genadige God hebben wij. Wat heerlijk tot we dadelijk op de nieuwe aarde kunnen wonen, zoals God het vlangt. Nou, één ding is duidelijk, in Jezaja 11, vers 14 staat. Westwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen. Halleluja. Ik kijk er naar uit, want ze laten zich dag in dag uit tergen door Filistea. Ik zal ze op de schouder vliegen. Zij, de stammen van het oosten, zullen ze plunderen. Naar Edom en Moab zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten zullen onderhoorig zijn aan Israël. We gaan echt een mooie tijd tegemoet. Misschien zien we het nog niet, maar denk om dat God betrouwbaar is. Eén ding weet ik wel, dat volk hoeft niet volmaakt te zijn om gered te worden. Want God heeft altijd zijn volk gehaald uit periodes dat ze in duisternis en ellende leven. Want hij was trouw aan zijn verbond met hun vader. Dan zal Yahweh, broeders en zusters, de zeeboezem van Egypte met de band slaan... Hij zal zijn hand tegen de rivier, dat is de nijl, bewegen en met de gloed van zijn adem. En hij zal haar tot zeven beken uiteenslaan en maken dat men geschoeid daardoor kan gaan. Dus die nijl die wordt in zeven beken uit elkaar geslagen en ze lopen gewoon met hun schoenen er doorheen en ze kunnen zo dat land inlopen. Echt waar, of het land uitlopen, net hoe je het... Uh... Dan zal er een heerbaan zijn, een heerbaan is gewoon een begaanbare weg. De routes die door het oosten heen lopen, waar ze met de kmelen konden lopen, dat zijn heerbanen. Die de grote landen met elkaar en de grote steden verbinden. Nou zegt hij, hij zal een heerbaan zijn voor de rest van zijn volk. Die in Asher overblijven, zoals er voor Israël geweest is ten dagen dat ze optrokken uit het land Egypte. Ook toen hadden ze een heerbaan. Huppla, naar de Sina toe. Ze hadden zo door kunnen gaan naar Israël, maar ze waren in goddeloosheid. In rebellie. Ze hebben veertig jaar moeten wachten. En toen kwam die heerbaan ging weer verder. Hij zal de dagen geschieden dat er op een grote bezuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Asser en die verdreven waren in Egypte zullen komen en zich neerbuigen voor Yahweh. Wat is neerbuigen? Zo hè? Of niet? Neerbuigen hè? Is toch zo of niet? Neerbuigen, het grondwoord is aanbidden. Dus ze zullen buigen voor het woord van Yahweh. Dus ook al is het volk Israël nog zo goddeloos geweest in de wereld... dat de restant wat gehaald gaat worden... zal buigen voor de naam van Yahweh. Neerbuigen voor Yahweh op de heilige berg te Jeruzalem. Jezaja 43, vers 3. Wat zegt de profeet daar namens Yahweh? Want ik... De profeet zegt het wel, maar Yahweh geeft hem de woorden om te spreken... Want ik, Jawee, ben uw God. Amen. Ik, Jawee, ben uw God. Amen. Amen. Durf het rustig te zeggen. Jawee is onze God. Wie is dat? Hij is de heilige Israëls. En wat is die? Hij is uw verlosser. Wie is nou onze verlosser? Jawee is onze verlosser. Durf je ook aan me te zeggen? Alleen Jawee is onze verlosser. Want hij is ook de enige waarachtige God. Maar Yahweh heeft een heleboel verlossers gezonden. Elke keer ging dat volk weer tegen de grond. En dan riep hij weer een richter. En dan ging die richter weer rechtspreken. Torah kwam weer in sprake. En dan werd het volk weer opgewekt. En ze konden de vijand weer overwinnen. Twintig jaar later, richtertje dood. Het volk weer in de goot. En dan waren ze weer veertig jaar later. Helemaal in ellende, in pijn, en in angst, in moeite en verdriet. Dan stuurde God weer een richter. En die kwam weer als verlosser voor het volk. God heeft vele verlossers gezonden. Maar denk erom. De verlosser der verlossers is zijn eigen enige en eerstgeboren zoon, Yeshua. Dus denk niet dat bij al die verlossers, dat je dan Yeshua miskent. Nee, al vanaf Adam en Eva is er uitgekeken naar die die uiteindelijk de dood zou overwinnen. Want door de zonde van Adam en Eva gingen we allemaal het graf in. En door de rechtvaardigheid van Christus zullen we ook opstaan uit het graf. Maar we zullen zijn woord moeten aanvaarden en hem moeten navolgen. Dan mogen we weten dat we zullen opstaan. Daarom als we broeders en zusters begraven en we staan aan het graf. Dan kunnen we altijd nog spreken over de hoop die in ons is. Want er zal een opstanding zijn uit de dood. We zullen niet treuren zoals die anderen die geen hoop hebben. We zullen ervan getuigen waar we van gelegenheid krijgen. Nou zegt hij, ik, Yahweh, ben uw God. Amen. De heilige van Israël, uw verlosser. Amen. Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losprijs voor jullie. Interesseert me niks die landen, zegt hij. Jullie zijn mijn volk. Zij zullen de losprijs zijn. Nou, waarom doet hij dat nou? Jezaaier 43 vers 4. Omdat gij, broeder en zuster... Kostbaar zijt in mijn ogen, zegt Yahweh. En hoog geschat en ik u lief heb, zegt Abba. Ik geef mensen voor u in de plaats en natie in ruil voor uw leven. Vind je dat niet heerlijk als je zulke dingen over God hoort? Dan ga je toch uit je dak, als je vanmiddag thuis bent en je gaat het opnieuw lezen. Dan ga je toch tegen jezelf zeggen, wat ben ik een bofkont. Tot ik deel heb aan het koninkrijk van God. Tot ik mijn oude leven kon begraven. Of kon staan in nieuw leven. Ik hoef niet meer achterom te kijken. We kijken recht vooruit. We zullen een rechtspoort trekken in ons leven. Vrees toch niet, zegt vader. Want ik ben met u. Ik ben met u. Ik doe uw nakroost van het oosten komen. En vergader u van het westen. Amen. Ik zeg tot het noorden, kent u de uitspraken? Geef. En tot het zuiden, hou niet terug. Breng mijn zonen van verre. Mijn dochters van het einde der aarde. En dat gebeurt. Hoe lang kunnen we al geen steun geven aan Ebenezer en aan uh, Motiklimmer? Om die broeders en zusters joden die uit de wereld vandaan komen. Om ze een reis te geven naar Jeruzalem. Dan krijgen ze brood en eten. Ze worden erop genomen, ze krijgen er huisjes en ze kunnen een nieuwe leven inrichten. Daar waar ze nooit meer op gerekend hadden. Schitterend is dat. Mijn zonen komen van verder en mijn dochters van het einde der aarde. We hebben de vliegtuigen gezien van Ebenezer. En de boten hebben we gezien op de film, hoe die godskinderen terughaalt. Waren dat joden die in Yeshua geloofden? Echt niet waar. Het waren allemaal orthodoxe joden en velen waren al lang de weg kwijt. Hadden helemaal geen hoop meer. Maar ze hebben ze gehaald. Ieder die naar mijn naam genoemd is, en die ik, zegt vader Yahweh, geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb en die ik ook gemaakt heb. Nou, één vers. Probeer het uit te splitsen voor jezelf, elk woord. Waar kan je je naam invullen? Want we hebben deel aan dat volk gekregen door genade, door het offer van Yeshua. Ieder, broeder en zuster, die hier zit... Die naar mijn naam genoemd is. Wat is de naam van onze God? Van Yahweh. Wie aanbidden we? Wij aanbidden Yahweh door gehoorzaam te zijn. En we aanbidden hem door te buigen voor zijn woord. Te doen wat hij zegt. Samenkomen op de Shabbat. Samenkomen op alle feesttijden van Yahweh. Hij heeft een volk geschapen tot mijn eer. We zijn hier tot eer van Yahweh. Niet hoogmoedig worden, hè? Maar we zitten hier tot eer van Yahweh. Vader ziet ons. Dat ik geformeerd heb. Ik heb het ook gemaakt, zegt hij. Wat een genade. Doe het volk uitgaan dat blind is. Al heeft het ogen, uh, dat doof is, al heeft het oren. Dat is Israël. Zelfs al zijn ze doof en blind. Hij gaat ze uitleiden. Wij gaan mee. Alle volken zijn samen vergaderd. En de natieën, dat zijn die volkeren, hebben zich verzameld. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen? Dat is belangrijk. Wie van ons zal nou aan de andere het verleden laten horen? Hoe God ons geleid heeft door de woestijn: hoe hij ons geleid heeft uit de landen, hoe hij ons gehaald heeft uit Nederland, uit al dat tot we zijn naam gingen verkondigen onder de volkeren, dat we samen gingen komen om die ene eeuwige naam te aanbidden. ...voor zijn woord te buigen. Vind je dat niet prachtig? Alle volkeren zijn samen vergaderd, ook al -Blessedam. Wie onder hen kondigt dit aan en doet ons het verleden horen, dat doen wij. We spreken ermee met onze familie en vrienden. Laten zij hun getuigen voorbrengen... ...opdat zij in het gelijkgesteld mogen worden. En men het horen en zeggen, het is waarheid. Voor u kwam de dag dat het voor u waarheid werd... En je ging een plekje zoeken waar je gewoon op sabbat bij elkaar kon zijn. In liefde, in blijdschap, samen eten, drinken, het woord van God souperen... en vrolijk en vrij broeders in Christus zijn. Broeders in Messias. Dat ben het horen en zeggen. Het is waarheid. Nou, vers 10. Gij, ik heb het er maar achter gezet, hier gaat het over Israël. Gij, Israël... Israël, gij zijt, luidt het woord van Yahweh, mijn getuige. Israël is getuige, maar we maken deel uit van het volk. Wij zijn getuigen. Al oh, hier, we zitten in Amsterdam. Gij zijt, luidt het woord van Yahweh, mijn getuige, mijn knecht, die ik verkoren heb. Opdat gij het weet. En in mij, Yahweh gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Lieve mensen, het gaat allemaal over Israël. Hè? Maar we zijn toegevoegd en hebben deel aan deze verbonden. Wat voor Israël geldt, geldt ook voor ons. Opdat gij weet... Nou, weten is weten dat je het weet. Zeker weten. Bij ons is geloof weten. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En de bewijs van de dingen die we niet zien. Waarom hebben we hoop gekregen omdat ons de woorden Gods zijn gesproken. We hebben die woorden gehoord en we kregen hoop. Ik ah, Is het ook voor mij? Kan ik ook een kind van God worden? Ja, dat kan. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Hebreeën 11 vers 1. En een uh, bewijs van zaken die we nog niet zien, want het moet nog komen. Hij zegt duidelijk, gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Abba Yahweh. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Is dit duidelijke taal? Voor Yahweh is er geen God geformeerd, want hij is vanaf eeuwigheid God. En hij zal zijn van eeuwigheid God. Er is één God, Yahweh. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Als de christenheid aan een jood wil vertellen dat Jezus God is... ...hebt u een probleem, dat kan geen Jood geloven. Want ze hebben het anders geleerd van Mozes. Maar Yeshua is de zoon van God. Hij is door God zelf verwekt, door het spreken van God in de maagd Maria. Zelfs Jozef snapte het niet, die denkt, maar meisje is zwanger. Hij moest door een engel aangesproken worden om te horen dat de geest van God... ...de kracht van God over Maria gekomen was door de woorden van God. Dat is een wonderlijke zaak. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn... Nog een keer vers 11. Ik, dat is Yahweh. En nog een keer. Ik ben Yahweh. Kan je nog sterkere taal hebben? Als je van sterke taal wil horen. Ik ben Yahweh. En buiten mij is er geen verlosser. Elke verlosser die kwam voor Israël werd door Abba Yahweh gezonden. Dat waren zijn profeten. Dat waren zijn richteren. Dat waren mannen en vrouwen gods. Die het volk terugbrachten op het spoor van Torah. Durft u aan me te zeggen? Het laatste stukje. Ik heb verkondigd, Jaweh, verlost en doen horen. ik ben geen vreemde onder u, zegt Jaweh. Gij toch, zijt mijn getuige, Israël, luidt het woord van Jaweh en ik ben God. Kun je nou voorstellen dat ik je in zo'n kort stukje profetie, hoe vaak die zegt, ik ben je God hoor. Ik ben geen vreemde, ik ben God. Naar wie wil je luisteren, Israël? naar de goden van de land om je heen, of luisteren naar je God. Ook voortaan ben ik dezelfde. Hey, het gaat verder. Ook voortaan ben ik dezelfde. En niemand redt uit mijn hand. Ik werk. Wie zal dat keren? Dat is spierballentaal. Hij werkt. Wie zal het keren? Ik. Nog een keer. Ik. Yahweh, uw heilige, de schepper van Israël. Hij heeft Israël geschapen en geformeerd uit het nageslacht van Abraham, Isak en Jacob. De schepper van Israël, uw koning. Het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Helaas, Israël is afgegleden. Fijn, dank u wel, vader. Tot Israël weer uit het landen verzameld wordt. Israël zal de heerlijkheden des heren verkondigen. Daarvoor heeft hij Israël geformeerd. En daartoe zal hij het terugbrengen. Al is het het overblijfsel. De remnant zoals hij dat noemt. He? Maar nu hoor Jacob mijn knecht. En Israël die ik verkoren heb. Zo zegt Yahweh uw maker. En van de moederschoot aan uw formeerder. Broeder en zuster. Die u helpt. Die zegt: Vrees niet, mijn knecht, wees niet bang, mijn knecht. Jacob en Yeshurun, die ik verkoren heb. Vrees niet, ik ben je voormeerder. Jacob, Yeshurun. Dat is een beetje een vreemd woord, vindt hij ook niet, Yeshurun? Beetje een vreemd woord, hè? ik zal hem gelijk erbij leggen. Een Hebraïels woord. Yeshurun is de oprechte, betekent dat. Het is een symbolische naam voor Israël, welke haar ideale karakteristieken weergeeft. Dus God ziet zijn Israël in de volmaaktheid. Hé, hey, mooi is dat toch? Hij ziet dat Israël als de oprechte, maar hij weet hoe ze het verklooien. Maar Israël ziet hij als de oprechte. Hij noemt het Jeshurun. Vrees niet mijn knecht Jacob en Jeshurun, die ik verkoren heb. Want ik zal water gieten op het dorstige... Beken op het droge, ik zal mijn geest uitgieten op je kinderen en mijn zegen op al je nakomelingen. Als je je nu nog zorgen maakt over je kinderen die niet hier zitten, is dit een belofte van de Heer. Hoe die ze gaat zegenen, hij zal het doen. Al moet hij ze met de neus op de grond brengen, al zijn wij al twintig jaar dood, dan zullen ze nog zeggen, die God van mijn vader en moeder. Maar dan zijn er weer andere broeders die God bereid maakt om ze te onderwijzen. Wonderlijk hè? Ik zal mijn geest uitgieten op je nakroost, zegt hij. Mijn zegen op al je nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken, die hele hoge bomen, die populieren. De een zal zeggen: Ik ben van Yahweh. De ander zal zich noemen met de naam Jacob. En de derde zal op het handschrijven: Van Yahweh en de naam van Israël aannemen. Zeg me eens eerlijk: voel je je aangesproken of niet? Zijn wij nou anders als wij hier de profeet Jezus van gesproken hebben? Zullen we dit eens zeggen, broeder en zuster? Ik ben van Yahweh. Ik wil het nog een keer horen. Ik ben van Yahweh. Prachtig. De ander zal zich noemen met de naam Jacob. Ik ben van Jacob. Een derde zal zeggen, op zijn handschrijven van Yahweh, de naam van Israël aannemen. Hoe vaak heb ik u gezegd? Israël is Israël. Maar wij zijn door genade en door de koopprijs van Yeshua deel gekregen aan Israël. We zijn zelfs door de koopprijs verbonden aan Abraham. En deel gekregen aan het verbond wat God had met Abraham. Uitziende op Messias die komen zou. Gans Israël, broeder en zuster, ook wat vandaag nog leeft, heeft maar één uitkijker. Ze weten dat ze van Abraham zijn. En dat ze zien uit naar de Messias. En of ze het allemaal goed doen... Er hoeven wij geen oordeel over te geven. Ik hoop dat gans Israël gaan snappen tot Joshua de Messias is. En als ze het vandaag niet snappen, dan komt hij morgen en dan zullen ze zeggen... Ah, oh, dat is die Joshua. Hij is het toch. Ze zullen zich op de borst slaan. En dat is een goed teken. Ik denk dat vele christenen zich ook op de borst zullen slaan. Tot ze zeggen, is die dan toch op Sabbat? Ja, zit ik met de Heer van de Sabbat. Oh, wat hebben we dood geweten. De paus hebben ons bedrogen. Dat helpt allemaal niet. Je moet eerlijk en trouw in de wegen van de Heer gaan wandelen. Echt waar, je wordt er helemaal op voorbereid. In vers 6 zegt, zo zegt Yahweh, wie is dat? De koning en verlosser van Israël. Yahweh de Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. Nou, ik heb hem met grote letters neergezet, omdat we het even kunnen herhalen. Vind je dat niet mooi? He? Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. Yahweh zegt, ik ben de eerste, ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Leert hem uit je hoofd. Het is zo kort. Yahweh is de eerste en de laatste en buiten mij, zegt, is er geen God. Laat alle dogmatiek en filosofie van het christendom liggen. Want het is dogmatisch, filosofisch geleuter. En zeg gewoon, wat staat er in de Torah, in de profeten. En wat heeft Yeshua ervan gezegd? Dan zeg je gewoon, sola scriptura, zo staat geschreven. Ja, waar was Luther. Hij ook goede dingen gezegd hoor. Lieve mensen, het laatste. Wees niet verschrikt. Vrees niet. Heb ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigt horen, schma, wat je hoort moet je doen. Gij zijt mij getuigen, is er een God buiten mij? Vraagteken. Er is geen andere rots, ik ken er geen, zegt God. Nou, die vind ik toch ijzersterk. Als iemand het zou moeten weten dat er nog een andere God is, dan is het toch jawee, hè Hij zegt, er is geen andere rots, ik ken er geen. Amen. Nou, mogen God u genade schenken tot we het allemaal zullen beseffen en tot we vreugdevol zullen zijn in ons geloofsleven dat mensen stik jaloers op je mogen worden. Van de liefde, van de barmhartigheid, want ze zullen Yeshua in je zien. Amen.